In het Friese dorp Dronrijp is groot alarm geslagen dat bij de kaasfabriek van Frico een wolk zou was ontsnapt. De wolk is over het dorp gedreven. Over gewonden is niets bekend. Inmiddels is het lek bij de kaasfabriek gedicht. In veel plaatsen in Friesland ging het alarm af, maar volgens de politie was een grootschalig alarm niet nodig. De inwoners van Dronrijp zijn opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. De regels voor de aanvraag van zorg via de ABBZ worden versoepeld. Mensen met blijvende aandoeningen, die eerder achteruit gaan dan vooruit... hoeven niet steeds weer aan te tonen dat ze zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een zware lichamelijke en verstandelijke handicap... dementerende en doodzieke kinderen. Staatssecretaris Bussemaker wil op deze manier de bureaucratie terugdringen. Volgens haar bestaat bij dit soort gevallen weinig risico... dat mensen misbruik maken van de regels. Het Centrum Indicatie Zorg zit i Z gaat steeksproefsgewijs controleren. Bij het ZIZ verdwijnen 400 van de ruim 2000 banen. De FIOT heeft op verschillende plaatsen in Nederland en Spanje invallen gedaan... in verband met het onderzoek naar oud-directeur Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale. Bij de invallen is administratie in beslag genomen. Mullenkamp wordt onder meer verdacht van verduistering, het aannemen van steekpenningen... en het witwassen van zwart geld. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een aantal dubieuze vastgoedtransacties. Het weer, af en toe zon, met vooral aan de kust hier en daar nog een bui bij een graad of 10. Vannacht en morgen regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert? Terwijl je ook gewoon op radio, televisie en internet kan adverteren voor een spotprijsje?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 The it.